12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Anders Breivik handelde alleen, zegt Noorse politie. Aanslag op militair convoy Jemen en eerste homohuwelijk in New York. Het weer, het is bewolkt en regenachtig en er staat veel wind. Later vanmiddag wordt het in het noorden tijdelijk droger. Het is zo'n 16 graden. Morgen trekt de regen het land uit en ook neemt de wind in kracht af. Het wordt dan 17 tot 19 graden. De Noorse politie heeft nieuwe informatie bekendgemaakt... over de aanslag op het regeringsgebouw in Oslo... en het bloedbad op het eilandje Utoya. Verslaggever Jessica van Spenge, wat heeft de politie gezegd? De politie dacht gisteren even dat het misschien uh, mogelijk zou kunnen zijn dat de dader geholpen is bij zijn actie hier in Oslo of eventueel later. Uh, maar daar hebben ze nu over gezegd dat, dat, dat, dat daar in ieder geval geen nieuwe aanwijzingen over zijn geweest. Want de verdachte is verder ook uh, uitgebreid verhoord gisteren. Dus ja, uh, hij heeft, uh, dat is uitgekomen dat hij in ieder geval alleen dit heeft gedaan. Is er al iets bekend over de vermisten? Ja, er zijn uh, nog steeds een aantal mensen vermist. Dat is dus bij het eiland. Daar wordt ook vandaag nog volop gezocht door het Rode Kruis met honden in bootjes. De politie is daar nog steeds bezig om ook onder water te zoeken. Maar wat ook duidelijk is geworden, dat hier in Oslo, in dat regeringsgebouw... waar dus vlakbij die bom is afgegaan mogelijk ook nog mensen liggen. Um, om wie het gaat of om hoeveel mensen het gaat, dat is niet zeker. Maar in ieder geval is duidelijk dat het gebouw uh, moeilijk begaanbaar is. Er wordt uh, mogelijk rekening gehouden met instortingsgevaar. Dus wanneer daar meer duidelijkheid over komt, dat weet ook niemand. En dan het, het motief van Breivik. Is daar al duidelijkheid over? Nou ja, in ieder geval um, is hij dus um, uitgebreid verhoord. Hij zegt ook mee te willen werken. En hij zegt ook, um, mijn daden waren, uh, zijn gruwelijk, maar noodzakelijk. Verder zegt hij ook, en dat is natuurlijk op zich wel opmerkelijk, dat hij strafrechtelijk niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. En jij bent op dit moment in Oslo bij de grote domkerk. En daar wordt stilgestaan bij de aanslagen. Is het te druk? Ja, er ligt een enorme uh, bloemenzee natuurlijk voor de kerk. Die uh, ontstond vanochtend vroeg al maar ook vannacht zijn er al mensen kaarsjes komen leggen. Uh, rijen mensen staan hier achter dranghekken. In de kerk is het heel druk. Daar is de koning en de koningin zijn daar aanwezig. De premier is aanwezig. Die hebben nu, uh, de premier heeft net gesproken. Uh, er wordt nu een speciale dienst gehouden. Uh, niet om al te herdenken, maar meer om uh, nu hierbij stil te staan. Uh, en uh, vanochtend werd dus al bloemen gegeven. Gelegd hier voor de kerk en daar ben ik even gaan kijken. Are you from here? From Oslo, yeah. You're lighting a candle? I'm lighting several. We've been doing it since uh, since two o'clock. Uh, I actually heard the bang. I live a kilometer from where it happened, but the police said not to go out in public, stay at home if you could. Ik was vlakbij waar de klap was. De politie zei: blijf binnen. We gaan niet naar buiten. It doesn't feel real. That's the thing, and that's why I had to go and see it for myself. We dropped into some Wat ons nu overkomt, lijkt alsof het niet echt gebeurt, alsof we elk moment weer in de realiteit kunnen belanden. It's maar just not Dat gebeurt maar niet. Over de dader. Hij was tegen de multiculturele maatschappij. Herken je dit? Well, now I think Norway might be the least racist country in the world. Noorwegen is helemaal niet racistisch. Natuurlijk, heerst is hier ook wel een discussie over de multiculturele samenleving, maar racisme is niet de the antwoord. There are like um, nationalist that I know of. Er zijn wel wat groepen nationalisten, maar die zijn zo klein, die hebben eigenlijk nauwelijks een stem. They're they're, they're really not that big. Honderden kaarsjes dus, maar ook tekeningen. Hier staat never forgive never forget Noorse vlaggetjes zijn ertussen gestoken dat allemaal voor de domkerk die zelf ook nog stille getuige is van wat er vrijdag is gebeurd als ik naar boven kijk zie ik de klok die bestaat uit glas en ook een aantal van die ruitjes heeft de klap niet overleefd hij liep hier op straat toen de klap was 10 seconds earlier I would be in the middle of everything. Wat denk je over de dader? What do you think? Uh, but I'm a bit angry at the press. you see the newspaper? Eigenlijk ben ik een beetje boos op de pers. Ik zag vanochtend een foto in de krant van de schutter en die staat daar dan met een geweer en Ja, dat him. moet je juist niet willen. They should show pictures of him of course, but not those pictures. Een verslag van Jessica van Spengen vanuit Oslo.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 House met Back to Black. De zangeres werd gisteren doodgevonden in haar appartement in Londen. Ze werd slechts 27. Ze werd wereldberoemd om haar muziek, maar ook door haar levensstijl. Muziekdeskundige Leo Blokhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat dacht u toen we hoorden dat ze was overleden? Ik dacht dus toch. Ja. ja aan één kant kan je erop wachten, maar je hoopt toch dat ze zichzelf herpakt en hervindt. Maar het, is, het heeft niet zo mogen zijn. Ja, als u haar muziek moet plaatsen, waar staat ze dan?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 Ja, en die reacties waren ook zo vernietigend dat ze ook die tooneel heeft moeten afbreken. Ze was bezig, schijnt met een nieuw album. Dat zal er niet komen. Of ja, er kan misschien een soort, uh, soort uh, door de elkaar gedraaid ding. Ik weet niet of ze zelf al gezongen had. Nee. Maar het was een opmerkelijk talent. Ze zong uh, heel opvallend. Een, een, een bijzondere stem. En ze, ze componeerde als, echt als de beste. Ja, en, en, en ze behoort nu tot de, de Group of 27. Dat is een uh, ja illustre rijtje. Ja, dus dat begon al met Robert Johnson in, uh, in de jaren dertig. Uh, de grondlegger van de moderne blues. Die uh, vergiftigd werd op zijn 27ste. Maar verder horen daar Jim Morrison, Brian Jones, de gitarist van de Rolling Stones. Uh, uh, uh, hoe heet ze? John, Janis Joplin. Uh, uh, Kurt Cobain van Nirvana. Al die mensen die zijn op hun 27ste aan een eind gekomen. En zijn nu ook. Muziekdeskundige Leo Blokhuis, dankjewel uh, voor je reactie. Oké. Okay.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 Ik denk dat dit een message to de wereld dat New York open is. En in dit geval: dat iedereen het recht En religie moet het recht beslissen appropriate within their En ik denk New York dat heeft gedaan. de is de zesde Amerikaanse staat waar het homohuwelijk nu wettelijk mogelijk is. Bij het treinongeluk in China zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen, 190 mensen raakten gewond. Gisteren botsten twee treinen op elkaar op een viaduct... waarna vier wagons naar beneden vielen. Waarschijnlijk was een van de hoge snelheidstreinen geraakt door de bliksem... waardoor die snelheid verloor. En daardoor botste de andere trein erachterop. Dit is het grootste treinongeluk in China sinds 2008. Toen kwamen 72 mensen om het leven toen een trein ontspoorde. Duitsland herdenkt vandaag de slachtoffers van de Love Parade. Een jaar geleden kwamen bij het festival in Duisburg 21 mensen om het leven. Het aantal bezoekers was te groot... en de toegangsweg tot het terrein was te smal. Correspondent Wouter Meijer. Love Parade dat is bijna synoniem geworden met de tunnel. Honderden meters lang onder allerlei spoorlijnen door... met één uitgang in het midden, toegang tot het festivalterrein. En daar ging het mis. We hebben hier afgesproken met Wolfgang Lokker... een van de vele mensen van wie het leven een jaar geleden volledig veranderde. Ik ben nu zo'n vierde maal weer hier. En het valt me wel nog steeds te hierheen. Want het is ook... Alles wieder, wenn man das hier sieht, die Gedenkstätte, die Rampe, den Tunnel, das kommt alles wieder hoch. Ich vor für vierten vierte Mal hier wieder zurück, aber es ist doch sehr schwierig. Alle Erinnerungen kommen wieder hoch. Was sind das für Bilder? Was sehen Sie, wenn Sie daran denken? Die Bilder einmal, wie Menschen sich retten wollten, wie Menschen gerettet worden sind. Aber das Schlimmste ist eigentlich diese Geräuschkulisse, die dort auf einmal herrschte. Diese Panik, die aufgetreten ist, die Schreie... Die Ik zie de beelden weer van die mensen die omvielen. Maar ik hoor ook steeds weer het lawaai. De mensen die gilden. Dat hoor ik als ik hier ben. En dat niet het gewone verkeer dat er nu door de tunnel rijdt. Ik heb gezien wie mensen die treppen hoog gezogen worden zijn. Uh, wie mensen daar lagen. En wie uh, andere mensen versucht hebben. Leuten te reanimeren. Uh... Er lagen mensen op straat. En ik weet dat sommigen toen al dood waren. Ik heb gezocht naar het licht. Ik dacht, daar kan ik er weer uit. En ik heb het gered. Paar een paar weken leek het goed te gaan met Wolfgang Lokken. Maar toen stortte hij in, vertelt hij. Alles kwam weer boven. De eerste tijd was zo schlimm. Ik bracht alleen maar het woord Love Parade, Duisburg. of irgendetwas te horen. Toen kwam ik pijnanvallen, paniekattacken. En. Ik was niet meer der mens die ik vorher maar wel. Alleen al het woord Love Parade was genoeg. En ik kreeg elke keer paniekaanvallen, huilbuien. Al met al is hij nu bijna een jaar arbeidsongeschikt. Hij krijgt 600 euro per maand als uitkering. Zou het nou helpen als er duidelijk zou worden wie er verantwoordelijk is... en dat die veroordeeld worden? Die bestrafing die is eigenlijk gar niet zo wichtig. Die verantwoordelijken zullen gewoon hergeven en zeggen... ja, hier zijn veel gemaakt worden van onze zijde. We hebben niet. Nee, daar heb ik toch niks aan. Ik zou willen dat ze gewoon toegeven dat ze een fout hebben gemaakt. Ik heb met mijn kinderen ook altijd geleerd... als je een fout maakt, moet je dat eerlijk zeggen. Ik vraag me af hoe die mensen hun kinderen opvoeden... als ze zelf hun fouten niet onder ogen kunnen zien. Ik weet niet wie deze mensen ihre kinderen erzien... En het is gewoon traurig dat men daar niet steelt. In Shanghai is vanochtend het WK Zwemmen begonnen. En in het Oriental Sports Complex zit Bob van der Tak. Inge Dekker die heeft zojuist de halve finale 100 vlinder gezwommen. Hoe heeft ze het gedaan? Niet goed, want oh. uh, ze is uitgeschakeld. Inge Dekker. En het was uh, behoorlijk kansloos ook, moet ik zeggen... De eerste 50 meter van haar race ging het nog wel goed, lag ze tweede. Maar op de tweede baan ging Dekker volledig kapot eigenlijk. Net zoals dat vanmorgen ook het geval was in de series. En de tijd die ze nu zwom was zelfs nog langzamer dan vanochtend. Want ze klokte een tijd van 58.70. En dat is meer dan een seconde boven haar persoonlijk record. En dat is gewoon niet goed. Uiteindelijk van de 16 halve finalisten de dertiende tijd. En dan mag je dus zeggen, dan ben je kansloos uitgeschakeld. Een tegenvallende Inge Dekker. Welke Nederlanders komen nog meer in actie vandaag? Ja, we zien zometeen nog twee halve finales met Nederlandse inbreng. Op de 50 meter Vlinderslag gaat Jury Verlinden proberen om de finale te halen. En hetzelfde geldt voor Lennart Stekelenburg op de 100 meter schoolslag. En ja, toch wel het hoogtepunt vandaag voor Nederland in ieder geval is natuurlijk de finale van de 4 keer 100 meter vrije slag estafette bij de vrouwen Nederland als tweede naar de finale vlak achter Amerika vanmorgen en dat kan een hele spannende strijd worden hier in Shanghai en dat zal zijn zo ongeveer over een uur. Hoop van de tak. Peru is derde geworden bij het toernooi om de Copa America. De Peruanen versloegen in de strijd om het brons Venezuela met 4-1. vanavond wordt in Buenos Aires de finale gespeeld tussen Uruguay en Paraguay. In Schalke 04 heeft de Duitse Supercup veroverd. De ploeg van klaas jan Huntelaar versloeg landskampioen Dortmund na het nemen van strafschoppen. Na de reguliere speeltijd was het 0-0. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws. Anders ik. de verdachte van de aanslagen handelde alleen, zegt de Noorse politie. Aanslag op militair konvooi in Jemen en eerste homohuwelijk in New York. Dit was het NOS-journaal. Zometeen Govert van Brakel met de perstribune.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 In Hollanda betalen jullie alles met la pinpasa. Maar in Sonnefragota en Spanje betalen jullie anders ineens met de contante gelden. Waarom is dat? Mira, mira, mira, mira. Overal waar men hier die Maestro logo zit, kan men gratis met la pimpasa betalen. Net als thuis. Dus ook les albondigas en patates bravas in Minder stappens bar. Sí, andele, ándele. Sí. Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Macro Mega Mania, zandfilet, superior quality per kilo voor maar 8,95. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Vanavond begint zomergasten. Mijn eerste gast is Mark-Marie Huibrechts. Hij gespannen, ik zenuwachtig, maar u ontspannen voor de tv. VPRO Zomergasten vanavond met Mark-Marie Huibrechts op Nederland 2 vanaf kwart over acht. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De haal nog klopt hier over de tere. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Omroep Max. Een programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek... Zo meteen na ene is de gast Tristan Hofman, vroeger wielrenner... en uh, vandaag de dag ploegleider van de wielerploeg Saxo Bank. En dan denkt u, hé, hey, Alberto Contador. Dat klopt. Het gaat natuurlijk ook over de Tour met hem. Dit uur praat ik met uh, Katie Spierenburg... de vrouw die aan de wieg stond van de kinderzender Zeppelin. En in september komt ze met de eerste Kinder Mediaweek. En verder, televisieressent Ron Vergouwen. Ron, waar gaat het over? Ja, Govert, we hebben deze week afscheid moeten nemen van een groot acteur en komiek, Johnny Kraaikamp. En jarenlang vormde hij met Rijk de Gooier een bekend TV-duo. Voor mij aanleiding om eens te duiken in de geschiedenis van de beste, maar ook zeker de minder geslaagde duo's van de Nederlandse Kijkbuis. En onze vliegende keeper, Jules van der Wart, is uh, op het sportieve pad in de regen. Jules, waar hang je uit? Ja, je raadt het nooit. Ik sta in Zandvoort en uh, ik ben op het strand. En op het strand is ook Piet Keur. En Piet Keur is sinds kort. De spitsentrainer bij AZ voor, uh, voor halve dagen. En andere dagen is hij op het strand bij Mango's. En daar ga ik zo meteen verder over praten met uh, Pietkeur. Pietkeur met Paraplu vandaag. En uh, we vragen u om te reageren op een stelling. Tot één uur luidt die kinderprogramma's waar kinderen niets van opsteken, die dus uitsluitend amuseren. Die kinderprogramma's horen niet bij de publieke omroep. Eens of oneens, u kunt reageren op deperstribune.nl. Katie Spurenberg. Goedemiddag. goedemiddag. Dag Katie, fijn Bye. dat je er bent. Ja, dan heet u, oké, de Spierenburg, wie is dat dan? Ja, uh, kennen we die ergens van? Uh, je hebt heel lang de scepter gezwaaid over kindertelevisie... Uh, van de publieke omroep, uh, initiatiefneemster van Zeppelin... en die zender werd al dus in 2000 geïntroduceerd. Spaar de batterijen van je afstandsbediening want alle leuke programma's zitten bij Zeppelin. Tele Tubby, Sesamstraat, Alles Kids, Caro's, Kindertijd... Vila Achterwerk, Zigzag, Quattro, Cabouter Plop... Droomshow, Klokhuis, Mirakels, SchoolTV, Jeugdjournaal... prins en Prinsessen, Groep 8, Samson en Gert... en nog veel meer. Alles speciaal voor jou. Zet hem op zeppelin en laat hem staan. Ja, je moet erop lachen. Ja, omdat ik me niet meer zo herinneren. Maar dit was inderdaad de start. Ja. Elf jaar, de geleden. promo. Ja. Katie, maar wat zo knap is. Uh, vind ik ja. dat je uh, hoeveel omroepen. Op één zender, op één lijn krijgt. Hoe, uh, dat lukte de meeste niet in Hilversum? Nou, het was wel ingewikkeld. Uh, want uh, ja, wij waren zeg maar, voorloper wat dan in Hilversum nu het programmeermodel uh, heet. En uh, de kunst was om uh, zo'n programmering op te bouwen met bestaande en met nieuwe programma's. Waar voor elk wat wils was. Waar uh, iedere omroep ook uh, zeg maar in de gaten had dat. Uh, Sommige dingen gewoon konden blijven bestaan. Maar ook ruimte was voor nieuwe initiatieven. En uh, ja, dat uh, werkte uh, zeg maar heel erg goed. In het uh, begin zelfs. Want uh, ik kan me nog herinneren, tot ons ieder verbazing werden we marktleider uh, ja. in die uh, kindermediawereld. Maar wilden omroepen aanvankelijk wel op één zender met andere uh, kinderprogramma's? Ja, nou, dat was best ingewikkeld hoor. Want uh, je had op Nederland uh, één een blok, Alles Kids toen. Je had op uh, Nederland drie uh, ja, de gouden programma's. Formule met uh, klokhuis, jeugdjournaal, file achterwerk en 700. Sesamstraat. Ja. Dan is het ingewikkeld natuurlijk om daar uh, dingen te gaan doorbreken. Uh, andere schema's te gaan maken. Een, een logische opbouw uh, in die programmering te maken. Maar als je dan ziet dat het lukt. En uh, je laat iedereen in zijn of haar waarde. dan, uh, ja, dan komt het wel goed. En ja, het is heel Het is goed komen. gekomen, hè? Ja, precies. Tot op de dag van vandaag. Tot denk je? op de dag van vandaag, want ik uh, blijf ervan overtuigd dat het buitengewoon belangrijk is dat er goede kinderprogrammering is. En dat betekent dat programmering breder is geworden. Dat is gegroeid. Het zijn kindermedia geworden. Want mm. je bereikt kinderen niet alleen meer met kindertelevisie. Maar ik uh, vind dat er gewoon plek is voor de... plek moet zijn voor de programma's die er nu gemaakt worden. Ja, maar wat is nou het belang van uh, programma's voor kinderen? Ik, uh, als je kijkt naar uh, de ontwikkeling van kinderen... die zeg maar, op dit moment helemaal opgroeien in een beeldcultuur... Ze worden vanaf dat ze in de box liggen geconfronteerd met media, of dat nou radio of tv is. En dan gaat het ineens heel hard. Een gemiddeld kind van anderhalf weet feilloos zijn weg op een iPad. Dus dat de content komt op een andere manier binnen bij de kinderen. En als je uh, bedenkt dat kinderen soms meer met de media bezig zijn per dag dan ze op school zitten, en dan. dan ja, betoog ik dat de scheidslijn tussen dat wat er op school geleerd wordt... en wat ze gewoon mm. thuis tot zich nemen, weliswaar op een andere manier... Uh, ja heel groot is. en Of de, die scheidslijn is heel dun. En ja, uh, die impact het. is heel groot. Ze leren meer buitenschool dan in school. En dat is, zo, dat is ja. zo. En Het begrip leren, want dat was nu net natuurlijk ook... Uh, de stelling. Uh, dat begrip leren... moet je natuurlijk op een andere manier interpreteren... dan volwassenen dat misschien doen. Want kinderen leren... van alles. Want anders worden ze niet groot. Het zijn allemaal nieuwe indrukken. Vanaf baby tot ze uh, een jaar of twaalf zijn. Iedere dag zijn het nieuwe indrukken. Nieuwe thema's. En daar leren... Ze van daar uh, bouwen ze kennis mee op, daar leren ze vaardigheden door en kinderen zijn van nature, goddank, heel erg nieuwsgierig, dus uh, iedere dag uh, leren ze ja. Maar je kunt zeggen: school biedt een, een leerstructuur, exact, en, en thuis leren ze natuurlijk uh, ook heel veel uh, ja. als, als vliegende ja. kraaien ja. die uh, lekker rondgaan, ja, maar daar zit geen structuur in, natuurlijk. nee, maar. Uh, als je kijkt uh, wat die nieuwe media bieden, ook voor volwassenen... dan, is, dan lijkt dat vaak zonder structuur. Maar er is al lang bewezen dat als je vanuit een, een intrinsieke motivatie leert... omdat je nieuwsgierig bent, omdat je dat op een moment wilt weten... en er zijn nu middelen om daar heel snel achter te komen. Je hoeft niet meer naar een bibliotheek... om alleen aan nee. papieren encyclopedie te raadplegen. Je, koekt, je googelt eventjes, je typt iets in... en binnen de kortste keren weet je dat. En onthoud je het, omdat je het op dat moment wilde weten. Ja, maar, maar wat leren kinderen van Zeppelin... Uh, ik denk heel erg veel, omdat de programmering buitengewoon breed is. Maar kun je een concreet voorbeeld noemen? Als ik nu zou kijken met een kind, kleinkind ja. moet ik tegenwoordig zeggen. Ja, ja, ja. nou dan uh, denk ik als je aan een jeugdjournaal kijkt ja. en denkt. Dan uh, zie je dat zij op een of andere manier gaan duiden wat er nu in Noorwegen is. Dat komt binnen op een volwassen manier bij kinderen en dan... Ja, weten ze niet hoe ze het moeten plaatsen, maar het jeugdjournaal s avonds duidt dat. Klokhuis biedt informatie. Sesamstraat die uh, leert kinderen of dat nou het alfabet is of sociale vaardigheden. Dat doet uh, zeg maar een, een afro-programma met cultuur. Een ander omroep doet wat met muziek. En dat is juist het mooie vind ik van uh, de verschillende uh, programmering uh. en van de verschillende thema's. Die daar aan de orde komen. Ja, ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja. ik ben opgegroeid met Pipo de Clown en Zwiebertje. Ja. Ja. En uh, daaraan vooraf, een dappere dodo, ik niet ook, te vergeten. Ik jou, ook, ik jou hè? Daaraan vooraf ging een educatief momentje op woensdagmiddag, geloof ik. 10 ja. minuten de verre kijken. Daar ja. moest je doorheen, dan ging je naar verre landen exact. en dan werd je bijgepraat. Over op de wereld. venster op de wereld, maar dat was bijna dat je dacht van: schiet op, schiet op, want ik wil Pipo zien. Ja. Maar het gaat dus nu, uh, laten we zeggen, slimmer? Het gaat, ja. Ik denk dat uh, programmakers heel goed weten op welke manier ze de aandacht van de kinderen vast moeten houden en het is niet alleen tv ze hebben daarna ja. nog internet dus als ze iets dieper willen gaan dan kan dat kunnen op ze internet uh, nog kunnen ze bijzoeken en uh, ja het is heel breed het zijn kinderen mee, of het is kinder zijn kindermedia geworden ja. die heel belangrijk zijn in plaats van alleen maar maar die kinderen tv. hebben vandaag de dag ook uh, Telekids, uh, Cartoon Network, uh, de keuzemogelijkheid is ook wel heel groot ja, geworden. Ja, is ook heel groot. En uh, vandaar dat we uh, zeg maar in de opdracht van het ministerie... nu bezig zijn met een programma te ontwikkelen dat heet Media Smarties. En dat is een soort gids voor ouders, voor kinderen... om de weg in die media te vinden. Daar gaan we, dan gaan we uh, dit uur zeker uh, uitgebreider over spreken. Maar ja. ik wil wel even naar je nieuws van, uh, van de afgelopen week. Oké. Okay. Wat ja. heb je gekozen? Nou, het was wel moeilijk natuurlijk, omdat uh, we zeg maar uh, gisteren door het nieuws uit Noorwegen overweldigd uh, werden. Maar ik heb gekozen voor donderdagavond nieuwsuur. waarin er een VAT-reportage was over uh, de droogte, uh, de hongersnood in Afrika, de dreigende uh, droogte en de gevolgen daarvan. En dat maakt wel buitengewoon indruk... omdat je natuurlijk nu voor het dilemma zit... stort je uh, op 555. Of doe je dat niet? Nou, en dat is heel moeilijk. En de VAT-reportage die gaf uh, heel goed weer, vond ik... hoe complex... Ja. De situatie daar is en dat het meer is dan alleen maar droogte en een natuurramp. Je hebt daar de oorlog daarbij, de, de politieke geschillen, maar je kunt daar niet. Nee. Doof en blind voor zijn. Een van de, een van de weinige programma's, en daar gaan we een stukje uit horen. Uh, die wel volop actie voerden uh, voor Giro 555, want de grote actie blijft nog uit. was nee. het Radio 2-programma De Heer uh, Ontwaakt. Tineke Kerselis van de Stichting Vluchteling. Een van die hulporganisaties. verbonden aan Giro 555 en van de SHO. Goedemorgen. Net terug uit uh, Kenia. uit het, vlucht, het bekende vluchtelingenkamp. waar we veel over de horen de laatste dagen in Dadaab. En dat is dus totaal overbevolkt geraakt. Daar kunnen uh, die mannen, vrouwen, kinderen niks. Aan doen. en ik vind dat wij de plicht hebben deze mensen te helpen. Dat vind ik ook. Giro555. Zou jij, zou jij ervoor zijn voor zo'n grote landelijke actie? Nou, Ook op de kinderzenders? Nou, ik uh, denk dat er wel een soort bewustzijn moet komen. Uh, maar mijn betoog is altijd dat je er niet alleen bent en dat denken mensen... dat je alleen wat stort en dat het dan weer over is... Ik ben ervan overtuigd dat je uh, eigenlijk voor een bredere aanpak moet kiezen. Niet dat dat nu niet gebeurt. Maar als ik zie hoe iedereen in de benen is gekomen voor die Griekse crisis... en uh, daar op, top of, uh, op topniveau overleg is gevoerd hoe je dat met elkaar uh, zeg maar kunt ja. oplossen... dan zijn dit de dingen... Het is niet alleen een kwestie van geld geven... maar hoe help je die mensen door ook zelf in de benen te komen en uh, verantwoordelijkheid uh, te nemen. En ik ben zelf in behoorlijk wat ontwikkelingslanden ook geweest... met een aantal uh, projecten, ook in de tijd met de kinderzender. En ik heb nu een eigen goede stichting en ik merk dat de mensen ook staan te popelen om zelf dingen te gaan doen. En je moet ze ook kennis overbrengen. En ik zou zeggen, vanzelfsprekend storten we allemaal op 555... want ze moeten eerst die elementaire levensbehoeften... maar daarna moeten ze heel snel aan de gang om dingen ook zelf te gaan doen... En wij moeten ze die kennis brengen. We gaan even langs het medianieuws van deze week. Kom, kom maar tijd. Het is weer zomer. Dus horen we vervuldig berichten zoals deze puideldier uit de Braziliaanse bananenboot ontsnapt. Nederland grijpt massaal naar de waterpijp... en vakantieganger door reddingsbrigade uit zee gevist. Het zijn onderwerpen die allemaal ruimschoots aan bod komen... in deze komkommertijd. Uit een onderzoek van het weekblad Donald Duck... blijkt dat zo'n 60% van de kinderen niet weet... wat dat begrip komkommertijd inhoudt. 70% <laughs> denkt zelfs dat het echt iets met komkommers te maken heeft. Hier is nog een wereld te winnen. En daarom maakte het blad de afgelopen week een speciale komkommereditie. Waarin Donald als verslaggever van de Dukstadkrant worstelt met de komkommertijd. Het We hebben weer zo'n nou, zo educatief <laughs> ja, momentje. Ja, ja. Ja, er wordt vaak gezegd dat het tv-aanbod trouwens zo uh, schaal is in de zomer voor, voor kinderen. Is dat, uh, is nee, dat... valt wel mee hoor. Ja? Dat is, ja. hmm. Omroep WNL heeft een nieuwe hoofdredacteur Bert Huisjes. Hij komt van een andere omroep die net als WNL ook banden heeft met De Telegraaf. Point. Deze week vertelde oud-voorzitter Fons van Westerlo op Radio 1... hoe hij terugkijkt op het eerste jaar van Omroep WNL. Ik vind best dat er wel wat gepresteerd is, met name op de radio. Dat, dat vergeet altijd iedereen. Maar er wordt toch elke dag om half zeven, zeven uur s'avonds... een heel aardig radioprogramma gemaakt. De avondspits, ik heb uh, s'nachts uh, regelmatig uh, ben ik opgebleven... voor uh, de jongens van de scholen voor journalistiek... die echt een leuk programma maken. En, en dan natuurlijk televisie uh, vind ik dat die ochtend zich wel aardig ontwikkeld heeft. Daar moet nog wel wat aan gebeuren. Ze krijgen 12.000 euro per uitzending ochtends. En dat is echt heel weinig. En dus dan moet je echt heel creatief zijn. Fonds van Westerlo. Uh, Katie, er, weer een omroep erbij, BNL. Ja. Ben jij dan zo iemand die zegt, eerst even kijken, wat doen ze... Nou, of, uh, zal, het wel, zal het jouw tijd wel duren? Nee, je? nee, nee, nee, zo zit ik er natuurlijk uh, niet in. Maar uh, je ziet dat omroepen, ook de nieuwe omroepen, een keuze maken of ze überhaupt aan kinderprogramma's. Aan... Nee, dat weet Geen ik niet. geheugen maar. trainen voor de kleintjes? Nee, nee, nee, nee, nee maar die zou ook uh, natuurlijk kunnen overwegen. De kleine om... jantjes ja, ja, Nee, die zouden ook wel zoiets, niet zozeer voor kinderen, maar wel over kinderen of over uh, mediaopvoeding bij kinderen. Daar kun je natuurlijk wel, wel iets op uh, bedenken. Maar. Um, ik denk zelf dat er een mogelijk risico zou zijn... met de komende bezuinigingen... dat er gekort gaat worden op de kinderprogrammering. En dat zou ik uh, wel heel treurig vinden. Door uh, de malheur met de zendmasten in Hogesmilde en uh, Lopik... waren deze week nog steeds veel ontvangstproblemen te melden... van een groot aantal publieke en commerciële radiozenders. Radio 1 was als noodoplossing op de middengolf 747 AM te horen ten koste van Radio 5 Nostalgia. Ondanks allerlei informatie in de media... konden veel mensen hun favoriete zender toch niet uh, goed vinden. En daarom is er deze week een extra informatienummer geopend... voor vragen over de radioontvangst of over de niet-radioontvangst. Kunt u bellen met 020-894-1010, 020-894-1010. Katie, we hebben het over televisie. Katie Spierenburg, want jij bent van de kinderprogramma's op televisie... maar ben je ook een radioluisteraar? Ja, ik uh, luister regelmatig in de auto als ik uh, op weg ben ergens naartoe in Nederland. En waar staat die dan? Uh, afwisselend Radio 1 en Radio 4. Ja, ja, dus afhankelijk van de stemming. dat je denkt van genoeg gehoord vandaag. Nou, als soms als je heel lang in de auto zit. dan zijn er items die wel eens herhaald worden. En dan denk ik, nou dan ga ik even op radio 4. en dan kan je zelf ook wat beter nadenken. En ja. anders volg je toch een programma. Het nieuws, hè? Ja, zo is dat. Ja, we hoorden Fons van Westerlo al even. onder zijn leiding wisten de televisiezenders van SBS. uit te groeien tot succesvolle zenders. Het laatste jaar ging het wat minder met die kijkcijfers. De nieuwe eigenaar, John de Mol. moet daar verandering in brengen. En nu is ook bekend wie de komende tijd de dagelijkse leiding op zich gaat nemen. Het is deze man die daar directeur wordt. Wat gaat er ooit Rolling Stones, star star. Nee, star fucker heet het officieel. Leo uh, van der Groot. Hij, uh, hij zal andere taal spreken nu die directeur is geworden. Dit is nog uit zijn disjockey tijd. Uh, hij wordt de crisismanager, uh, Katie, bij SBS. Zijn dat dingen die jou bezighouden? Hoe de, hoe de omroepen zich op commercieel terrein herschikken... en een uh, nieuw elan proberen te krijgen? Ja, dat uh, volg ik natuurlijk wel. Als je eenmaal uh, zeg maar zo lang... Uh, daarin gezeten hebt, dan raak je dat natuurlijk niet meer kwijt. En uh, ja, ik zou bijna zeggen... er is iedere dag wel wat aan de hand natuurlijk, hè? Ja, dat gaat maar door. Ja, <laughs> ja. Het is nog niet afgelopen. <laughs> nee. De bezuinigingen, daar komen wij ja. uh, nog op. Je ja. hebt ze al aangetipt. Ja. Eerst even langs uh, het altijd gezellige Zandvoort. We gaan naar Zandvoort, aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee en een paraplu, niet te vergeten. Uh, vliegende kip, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Ja, ik sta hier in Zandvoort uh, aan zee, zo heet het netjes. En uh, Mango's, dat is uh, de strandtent, nummer 14 voor degenen die het willen... Nummer 15 zelfs, uh, die het willen weten. Piet Keur, uh, jij staat hier op het strand. Wat doe je eigenlijk hier? Ik uh, zorg uh, dat de mensen lekker op een bedje kunnen liggen. Uh, als het mooi weer is, en als het slecht weer is mogen ze het ook opleggen. Maar leg ik geen bedjes uit. En voor de rest uh, ben ik een beetje redelijk hier. Uh, ja, allerlei dingen, wat, uh, wat er nodig is voor een strandtent te laten draaien. Het is nu mooi weer. Het is ook eerder opgenomen, dus we hebben toevallig een mooie dag. Ja, normaal ben je spitsentrainer bij AZ en dan dit erbij. Is dat goed te combineren? Nou, Laatst uit wel, want het is slecht weer geweest. Nou ja, ik heb met AZ een afspraak gemaakt dat ik part-time op begin kijk hoe het zich ontwikkelt en misschien later uitbreiden. 1 september een evaluatiegesprek daarover. En hier met mijn baas hier op zandbas heb ik uh, dingen goed mee doorgesproken. Als ik er niet ben, tot er een vervanger voor mij is. En dat is uh, Jantje, mijn collega, zeg maar. En dat gaat op zich uh, prima tot nu toe. Waait een beetje harder op het strand, dat is ook lekker. Uh, maar wat, wat doe je nou precies? Want ik zag je sjouwen met stoelen en dat soort dingen. Uh, er is een zware wind geweest, veel regen. Er moet wat hersteld worden. Zijn dat je taken? Ja, op het strand is elke dag wel wat te doen hoor. We hebben hier zoveel feesten en partijen. En het mooie weer, met mooi weer moet je vroeg naar het strand, moet je de bedden uitzetten, s'avonds weer ophalen, Het strand opruimen. Ja, er is hier elke dag wat te doen: de bar aanvullen met, uh, met uh, frisdrank en allerlei soorten. En als we een barbecue hebben, daar weer het heen brengen. Hier is altijd alles te doen. Nou, je je zegt het net zelf al: storm geweest gisteren hier. Behoorlijk geregend. Dan nou, moet alles weer een beetje netjes gemaakt worden. Nou, als vegen, dat hier omheen moet je hier elke dag in principe. Dus ja, hier is elke dag wat te doen. Ben je ook eigenaar van deze tent? Nee, nee, nee, nee. nee. Mijn ambitie was vroeger nog was om een het strand hetzelfde uh, te runnen. Maar aangezien je altijd naar boven moet kijken of het weer wel goed is, is niet mijn uh, ding meer. Ik, bedoel, uh, ik heb het prima voor elkaar, zo financieel ook. Dus uh, ik stort me niet meer in type. Nee, maar als ik je zo zie staan, uh, dan geniet je wel van het leven. Want je ziet er bruin naar uit en je loopt hier blote barst terwijl andere mensen nog shirts aan hebben. Ja, maar ja, dat is ook een beetje als je gewind in strand. Ik, uh, ik, heb, ik heb het eigenlijk nooit koud en ik heb daar ook nooit warm. Dus ik pas me altijd wel redelijk snel aan. Wat voor publiek komt hier eigenlijk? Je zei net al, ja, we hebben dan af en toe op zaterdag een groot feest. Met 10.000 man, hoorde ik. Nee, dat is altijd live. Dan kan het wel eens als het mooi weer is. kan het hier wel helemaal een gek huis zijn. Maar uh, normaal gesproken komt hier gewoon uh, ja, allerlei doorsnijden. Uh, gewoon. Maar alle mensen, uh, iedereen die een beetje van relaxte muziek houdt. Draait er draait wel veel Zuid-Amerikaanse muziek. En Caribisch. En uh, ja, de oude mensen van het eten is hier ook zo erop afgericht. Cocktails zijn onze specialiteit. En uh, ja, we hebben heel veel feesten en partijen uh, vanaf donderdag tot en met... Zondag, geloof ik, uh, hebben we eigenlijk elke dag wel wat. En, uh, ja, het is heel afwisselend, het is elke dag anders. Is dit jouw wereld? Ja, ja zeker. Altijd nog geweest. Ik ben hier uh, geboren en getogen. En ik, uh, ik heb twee jaar in Enschede gewoond. Dat vond ik ook prachtig, maar ik heb altijd wel in mijn hart gehad van wat er ook gebeurt. Ik ga altijd weer terug naar Zonderd. Ja, want dit is het leven. Nou, in ieder geval mijn leven. Ik bedoel, uh, als ik uh, elke ochtend opsta, mensen uh, boeken vakantie om met om strand en zee te zitten. En, uh, ik hoef een uh, minuut te, uh, te lopen en ik zit erop. Je hebt een bijnaam, hè, Piet Keur, maar ze zeggen ook als Piet Liekeur. Ja, dat is ooit vroeger een keer uh, gekomen. En, uh, ik moet er nogal om lachen. Ik heb tenminste nog een bijnaam. Zullen we ah. daar later even in de tweede uur even verder over hebben? Ja, prima. Piet Keur en uh, Jules van der Wart. Te gast, Katie Spierenburg. Zij zwaaide ooit de scepter over de kindertelevisie bij de publieke omroep. Katie, maar uh, je hebt niet alleen kinderprogramma's uh, gemaakt en bedacht. Je hebt ook een boek geschreven: Witte Piet. <laughs> ja, daar heeft de publieke omroep <laughs> een kinderserie van gemaakt. Jongens en meisjes mag ik jullie voorstellen: Witte Piet Sebastian. <applaus> Witte Piet Sebastian. Leuk, Wat een eer. <laughs> Gefeliciteerd, Bas. <hums> <hums> ook al lang vergeten je was het vergeten ja ja ja ja. Je, je, dus je schrijft geen kinderverhalen meer nee nee nee nee nee Dat was geen een tijd uitstapje. voor nou het was even een uitstapje omdat ik in de tijd werkte op een uh, pedagogische academie en daar hadden ze rond Sinterklaastijd altijd heel veel behoefte aan goede Sinterklaasverhalen en dus ik maakte nou een leuk vervolgverhaal van dan kan je iedere dag in de klas een hoofdstuk hmm. lezen nou en daar hadden zij geen tijd voor of geen inspiratie dus toen uh, ben ik zelf begonnen, want als je altijd bij die intocht staat... dan zie je het voor je ogen gewoon gebeuren. Dus daar vond ik mijn inspiratie wel. Daar haalde je de verhalen vandaan. Je was juf? Ik ben ooit uh, inderdaad uh, als kleuterleidster begonnen. En daarna uh, zeg maar in het uh, HBO 17 jaar lesgegeven. En toen in de kindertelevisie ja, gedoken. Zo gaat dat. <laughs> zo gaat dat, ja. Peter Kuipers, directeur uh, van de Tros. Goedemiddag. Goedemiddag. Onderweg, hè? U staat waar nu? Ik sta, nou ik rij drie kwartier voor de Godhart nou, dat is, is, dat is dat al een verheugend teken dat je rijdt eh, op weg naar de ja. Godhard? Het, het, het valt reuze mee. Gelukkig. We hebben geen enkele vlug gehad nog. Dat is mooi. Ja. Zeg, we, we zoeken even contact met u, omdat uh, de, de Tros besloten heeft, u dus, uh, om, ja. uh, om het, uh, uh, alle kinderprogramma's per 1 januari uh, te schrappen, want u hebt wat uh, onmin met het Commissariaat voor de Media. Wat, wat is de essentie van het conflict? Uh, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, hebben wij een, uh, twee keer een boete gekregen voor de Biba boerderij. Uh, gelukkig is daar uh, van een deel alweer weg. Alleen we krijgen opnieuw een boete en het gaat over de vraag... Uh, uh, merchandising rondom uh, kinderprogramma's. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? En waar liggen de grenzen? Nou, dan geeft het commissariaat toch aan wat de grenzen zijn? Ah. Nee, dat uh, doet het commissariaat niet. Dat vragen we al anderhalf, twee jaar lang. Van, geef nou eens even ex exact aan wat, wat, wat nou wel mag en wat niet mag. En omdat dat er niet is... Um, moeten we helaas niet uit onder stoppen. Nou ja, je zou kunnen zeggen: zolang we de grenzen niet weten, gaan we door. Ja, en dan uh, loop ik het gevaar opnieuw boetes te, uh, te krijgen. En dat wil ik niet. Nee, u hebt geen zin meer in, uh, in, in, in boetes en de publiciteit daaromheen. Nee, dat willen, we, dat willen we zien te vermijden. En daarom hebben we die beslissing over genomen. Ja. Nou, ik vind dat uh, buitengewoon jammer. Ik ga er niet meer over. Maar ik weet wel uh, dat uh, kinderprogrammering van de Tros uh, bk Kinderen of door kinderen buitengewoon gewaardeerd wordt. Natuurlijk zitten we met het probleem... van de merchandising en de publiekomroep. Dat, die discussie ken ik natuurlijk ook. Aan de andere kant zouden we uh, goed moeten kijken... Uh, want kindermedia zonder merchandising bestaat niet meer. Uh, iedereen weet... Een kind weet dat ook, zelfs zonder een commercial waar je iets kunt krijgen... dat als er een programma is, dat dat multi- en crossmediaal is... en dat daar ook iets ja. van te koop is. Dus? Ja, nou, daar moet je met elkaar, vind ik, dus hele goede afspraken ja. over maken... wat kan en niet kan. Maar denken dat dat niet bestaat, dat is uh, niet meer van deze tijd. En uh, ik zou nogmaals een dringend beroep op uh, de trots willen doen om uh, die kinderprogrammering uh, te dat handhaven. Het, komt, ja. het, komt het beroep aan, meneer Kuipers? Ja, dat komt, dat komt zeker aan. Wij, wij, nemen, wij, wij nemen ook niet zomaar afscheid uh, van. We zijn echt al anderhalf, twee jaar bezig samen met de NPO en samen met de opvolger van uh, Katie. Om uh, te kijken of wij de regels wat helderder kunnen krijgen. Want ik wil niet dat de uh, kaboutenpot van de publieke omroep verdwijnt. Maar ik kan ook geen risico's meer lopen uh, op boetes. Dus vandaar dat wij die anderhalf, twee jaar al gepoven hebben... om die criteria wat duidelijker te krijgen. Maar dat lukt gewoon niet. Nee. Dus u, u, u houdt vol uh, 1 januari geen kinderprogramma's meer bij de tros? Niet uh, de kinderprogramma's waar heel veel merchandising omheen zit. Oh, dus uh, wij, kunnen iets... wij kunnen het onderscheid niet meer maken tussen Kabouterplop... of uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, andere kinderprogramma's als Sesamstraat of wat dan ook. Ja, Katie. Er ja. uh, wordt nog een heel gevecht. Ja, nou ja, ja. Je, je zult dan zien dat die programma's op een gegeven moment uh, bij de commerciële zenders terechtkomen. Want uh, Studio 100 die wil natuurlijk wel zijn programma's blijven uitzenden. Of zijn, ja. zijn producten blijven uh, uitzenden. En dan gebeurt dat uh, bij andere omroepen. En, ja. Ja, het is verschrikkelijk spijtig voor de publieke omroep. Ja. Meneer Kuipers, maar TV Oranje kent u natuurlijk, hè? Een commerciële zender die is wel bereid de kitstop 20 over te nemen. Ja. Mag dat? Ja, als het over TV Oranje... dan heb ik het een beetje over uh, de Berlusconi van het Oosten. Um, en die willen vooral altijd snel eens overnemen. Um, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, de programma's die, waar geen merchandising omheen zit... of nou merchandising, die blijven gewoon met de Trost. Hmm. Maar je hebt, een, je hebt wel uh, een, een soort van gespannen verhouding... Hè, met de Berlusconi in het Oosten, TV Oranje. Want die zeggen nu ook... Uh, de Tros moet zijn licentie inleveren. Vragen ze ook aan minister Van Bijsterveld om daarop aan te dringen. Want u bent te commercieel. Wat zegt u dan? Ja. Drie jaar geleden wilde TV Oranje in het publieke bestel uh, uh, met meer Nederlandse muziek. Uh, uh, uh, dat hebben ze niet gered. Nee. En nu in één keer willen ze minder Nederlandse muziek en minder uh, trots. Hmm. Uh, ja, ik, uh, ik kan het niet meer volgen. Nee. Nou, nu ik u toch spreek en, en u uh, easy naar de godhardtunnel uh, glijdt en rijdt... Um... De kavia die u graag terug wilde halen... de kavia van Fred Oster in die bak, dat spelletje uh, de, van uh, lang geleden... dat terug zou keren bij de tros tijdelijk vanwege 60 jaar televisie... mag ook weer niet van de dierenbescherming. Het zijn zware weken voor u. Ja, dat het laatste wist ik niet dat we het uh, niet, me, niet meer mochten van de dierenbescherming. We ja. hebben kort geleden met de dierenbescherming uh, gesproken. En we hebben ook een manifest ondertekend... omdat wij als tros zijn altijd uh, uh, heel goed met dieren omgaan. Dus... Uh, ja, ja u, dat, uh, dat weet ik niet. U bent, dat van we de niet ja, nee, u bent van de dierenmanieren. Maar ja, de, de eigenaar van de KVA die heeft geen zin om alsmaar die dierenbescherming op zijn nek te hebben. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Wow. Nou, maar misschien moeten we daar wel een oplossing voor op bedenken. Ja, dan kunnen we dan <laughs> een ander dier laten lopen misschien. Klein. <laughs> nou ja, ik wens u hoe dan ook uh, <laughs> een, een, goede, een goede tocht uh, op weg naar de vakantiebestemming, meneer uh, Kapers. Dank u wel. Dank u wel. Okay, daar... Het is wat, Katie, ja. bij de tros. Ja, je zit toch gelijk in de sores, hè? Ja, nee, maar het is natuurlijk een discussie van alle tijden. En uh, hmm. Het gaat natuurlijk om dat dingen goed geregeld worden. Ja. En uh, dienstbaarheid aan derden, zoals dat heet, is uh, daar de discussie. En daar moet je natuurlijk even de dingen goed op papier zetten. Uh, waar gaat de winst heen ja. en dergelijke. Ik vind het wel raar dat het commissariaat niet duidelijk kan zeggen... het commissariaat voor de media dit mag en dit mag niet. Dat je een omroep zo kunt laten bundelen. Ja. Dat is toch lastig ook ja, als directeur. Ja, want uh, zij zeggen vaak, nou, uh, dit zijn de regels... En ja. uh, ga die regels nu toepassen. En dan zie je in de praktijk dat het dat opschuift. En achteraf toetsen ze. En dat ja, maakt het. En dan, hang je. en dan kan je hangen, ja, dat ja. maakt het uh, En je, maakt kan, het ja, je kan moeilijk als onderzoek ja. zeggen: ik laat al mijn programma's van tevoren even aan de baas van het commissariat Nee, het zien. nee, nee. Zo gebeurt dat natuurlijk ook niet. Die toetsing is altijd uh, achteraf. Uh, Um, maar ja, voor, uh, ja, je kunt het een beetje vergelijken... met wat uh, de NTR nu doet met Sesamstraat. Uh, daar is natuurlijk ook heel veel merchandising omheen. Maar dat is een andere partij die dat brengt... en die daar de revenue van uh, opsteekt. En de NTR die zendt gewoon het programma uit. En, en zit daar geen cent van? Nou, ik... Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, ik denk het, ik denk want je, want je ik, bent ik, natuurlijk voortdurend het uithangbord voor die Ja, voor nou, dat, dat is natuurlijk wel de praktijk. En ja? dat is nu natuurlijk waar de omroepen ook, uh, ook tegenaan lopen. Maar een kinderwereld zonder, zonder merchandise bestaat gewoon niet. En iedereen gaat toch nu natuurlijk kijken. Ja. Uh, en ik geloof me, dan weet ik niet zeker, dat ze bijvoorbeeld... Uh, zeg maar als ze van een nieuw karakter, wat ze in, alleen in Nederland hebben... dat ze daar dan wel een pop van maken en dat ze daar dan de oh, van, ja. van zien. Ja. Dan, maar, en ondertussen, uh, dit zijn incidentele problemen... Ja komt Er een lading bezuiniging aan bij de publieke omroep ja. van honderden miljoenen. Ja. Denk je dat de kinderprogramma's daar ook dik te dupen van worden? Nou, ik weet het niet, maar wat je ziet gebeuren langzamerhand, dat omroepen uh, al kijken naar hun afdeling jeugd en die opsplitsen in, uh, zeg maar, een bepaald programma hoort dan bij een bepaalde afdeling ja. documentaire of uh, drama. En uh, ja, ik denk dat kindertelevisie maken toch een specialiteit is. Je moet de doelgroep uh, heel goed uh, kennen. En dat zijn mensen die dat ook heel goed kunnen. En die moeten die kennis met elkaar delen. Dus die moet je uh, zeg maar bij elkaar laten zitten. Ja. En niet dat ze toevallig in de kantine elkaar een keertje tegenkomen. Maar ja, krijg jij omroepen, maar dat is zover. Nee. Dat ze kennis en kunde gaan bundelen op een centrale redactie. Ja, dat blijft nee. allemaal in eigen huis natuurlijk. Nou ja, maar ik... Als je naar de kinderdoelgroep kijkt... dan zegt geen enkel kind op dit moment... mama, ik wil even snel eten, want ik moet zo meteen naar een KRO kijken. Dat systeem van, van publieke omroepen, dat kennen die kinderen niet. Nee, zij gaan voor de inhoud. Dat volwassenen misschien ook niet meer, nou, nee, misschien de omroepen nog. Ja, maar, ja, maar ik, dus de tijden zijn dus aan het veranderen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je geen kinderprogrammering meer moet maken. En... De deskundigheid die er nu is, moet ook in Nederland, vind ik, behouden blijven. En daar moet je oplossingen voor gaan zoeken... door inderdaad krachten te gaan bundelen en uh, te zorgen dat... Je blijft investeren in de kinderen die straks de toekomst van ons zijn. Ja. Straks wil ik graag met je praten over de Kindermediaweek. Ja. Wat dat is en ja. wat je, wat je daarmee uh, beoogt ja. en uh, wanneer we dat gaan merken. Ja. We gaan eerst even naar onze recensent Ron Vergouwen. Want hij heeft beloofd op kop van dit uur terug te kijken... op het afgelopen televisieseizoen, op, op bijna 60 jaar tv-historie. Okay. En uh, deze week duikt hij als aangekondigd in uh, de wereld van de opvallendste tv-duo's. De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. Dus zijn centrum vergouwen spoelt terug. In Cassie terugkijken. Afgelopen week overleed Johnny Kraaikamp. En hoewel het duo Johnny en Rijk al lange tijd uit elkaar was... kwamen bij een hele generatie tv-kijkers deze week... de herinneringen aan dat legendarische tweetal weer boven. Hey, ik kijk op die monitor. Hé, hey, ik ben niet in beeld. Of het maakt er uit dat je niet in beeld bent. Je kunt het toch horen? Ik moet nog in beeld, weet je, wat de mensen nou thuis zeggen. Ik zie de bekken trekken niet. Het duo oogste veel succes, maar echte vrienden? Nee, dat waren de twee niet. Rijk heeft meer intellectuele interesses... en Johnny dat was een echte Amsterdamse volksjongen. Maar op professioneel gebied hebben ze veel respect voor elkaar. De kracht van ons is eigenlijk dat Rijk was eigenlijk ook echt een acteur was. Rijk kon heel goed acteren. Er waren het niet zoveel van dat soort jongens die dat konden. Ze deden te lang of ze, ze bonden zichzelf te grappig. Na een tijd succesvol samengewerkt te hebben... ontstaan bij de comedianten andere interesses. Johnny wil weer solo het theater in... en bij Rijk longt het filmdoek... Na twee decennia scheiden hun wegen. En zo'n verschil in ambitie, dat heeft vaker een populair duo de das omgedaan. Dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Mooie paal, hè? Eh, uh, paal? Niet deze paal? Die paal. Mooie paal, hè? Oh ja, dat is een mooie paal. Officieel zijn Kees van Kooten en Wim de Bie nooit uit elkaar gegaan... maar ze zijn wel met hun tv-show gestopt. Want Van Kooten, die had er op een gegeven moment gewoon geen zin meer in. Echt ruzie, dat was er dus niet. Hoe anders was dat bij die clown en die acrobaat? Hoewel de gebroeders van Tore het altijd ontkend hebben... kwamen deze kindervrienden regelmatig met elkaar in conflict. Toen acrobaat Adriaan er om gezondheidsredenen mee wilde stoppen en Bassie daar geen genoegen mee wilde nemen... sloeg de vlam helemaal in de pan. Het was een eh, emotionele periode. Maar we hadden het hebben gehouden. Duitse spreekwoord zegt: wat men liep, had niks zich. En wat, wat, laat me zeggen. Uh, ze schelden het hardst tegen degene waar ze het meeste van houden. Want die loopt toch niet weg. Ja, maar deze twee hebben het, mede dankzij hun bloedband... wel bijna 50 jaar met elkaar uitgehouden. Want een duo bestaat vaak uit twee enorme ego's. En de meeste clowns houden het dus minder lang uit met elkaar... Zoals bijvoorbeeld deze twee valse zusters. Dat meneer we niet kon slapen. Tot jou gehoest. Dat is de eerste lekkere kerel die tegen jou is gegropen in twee of vijf jaar tijd. Ja, nou, moet je goed luisteren. Als ik naast een nijlpaard wil leggen, ga ik dan naar artes. Heb ik jou niet van nodig gehad. Ja, maar al dat vuurwerk dat zorgde bij hen juist wel weer voor dat grote succes. Botsende karakters, ja, dat scoort. Of het nou gescript is of niet. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor Wilfred Gené en Johan Derksen. En voor deze twee sportjunkies. Ja, nou, ze even goed luisteren, zeg. Ben jij vergeten hoe het ervoor staat? We hebben 1-1 gespeeld tegen Egypte, Henk. Ja, en? Want die Kamerverweet, die doet er niks aan. Die staat maar te kijken. We gaan ons toch niet met nee. misdadigers inlaten. Er hè? staat een wereldtitel op het spel. Zo zit het. Ook Henk Spaan en Harry Vermeegen kunnen inmiddels niet meer met elkaar door één deur. Maar ook als de ego's in zo'n duo wat minder groot zijn, dan is dat niet altijd een garantie voor succes. Denk maar aan de geflopte presentatiecombi Paul Hane en Hanneke Groenteman. We zijn ook heel enthousiast begonnen eigenlijk met HH Zondag. Alleen in de uitzending klikte het niet. Het heeft er waarschijnlijk te maken dat Hanneke ontzettend van hield om alles heel gedegen voor te bereiden. En ik hou ervan om me nauwelijks voor te bereiden. Ja, opvallend, want achter de schermen konden deze twee het juist perfect met elkaar vinden. Hoe anders was dat bijvoorbeeld met Albert Verlinde en Bo van in de hoogtijdagen van RTL Boulevard. Het is gewoon een slecht huwelijk en je neukt het niet goed. Ik werd dus als duo verkocht en dat uh, liep helemaal in de mist. En niet in de laatste plaats met Albert in 2 miljoen euro vroeg. Ja, ik kan het heel goed met hem, met, hem, met hem vinden in beeld, maar buiten beeld word ik gewoon gek ervan. Bo goorde door alle wrijvingen na een aantal jaar de handdoek in de boulevardring. Maar wat is dan toch het geheim van een goed tv-huwelijk? In ieder geval moet je elkaar buiten de opnametijden niet al te vaak zien... Frits Barend en Henk van Dorp die hielden het op deze manier behoorlijk lang met elkaar uit. Totdat Henk er absoluut geen zin meer in had. Buiten het seizoen zagen we elkaar niet veel, spraken we elkaar wel veel. Ik vind het goed zo. Ik heb een mooie tijd gehad. Ik heb het hartstikke leuk met die Frits gehad. Ik bedoel, ik ben 38 jaar met hem getrouwd. Nou, over. Maar Frits en Henk hadden wel degelijk chemie. En dat geldt ook voor Carlo Bossart en Irene Moors. Samen heb je echt veel meer pret. Dat is het. Ik kan me daar helemaal. Ik heb me iets meer enthousiasme dat je het ook leuk vindt met mij. Nou, Moet het, ik het er nou dan weer uittrekken? Dat best zeggen wel. de mensen die er kijken, zie je het kind kan alleen maar wat met Carlo. Dat is niet waar. Wel een kind. Nou, kind. De twee houden het al bijna twintig jaar met elkaar uit. En doen ook genoeg klussen zonder elkaar. Om het voor hunzelf leuk te houden. En niet onbelangrijk, ze gunnen elkaar ook hun eigen succesjes. Ja, de echte geboren tv-duo's zijn op één hand te tellen. En de houdbaarheidsdatum die is meestal nooit heel erg lang. Ja, het is hard werken om een goed tv-duo te vormen. Het spreekwoord hoe meer zielen, hoe meer vreugd... dat gaat in dit geval maar zelden op. Kassie, terugkijken. Met uh, Ron Vergouwen, Katie Spierenburg... oprichter van de, de kinderzender Zeppelin. Uh, zijn, zijn er genoeg leuke, uh, interessante kinderTV-deurs? Worden Peppi en Kokkie, Basie en Adriaan, uh, Ernst en Bobby? Ja, maar je ziet op dit moment toch wel meer solo-presentaties. Ja. ja, dat is uh, ja. maakt het veel uit eigenlijk. Uh, ja, ja. Clowns hebben Nou, nodig, Kinderen natuurlijk. vinden humor wel heel erg leuk, dus dan ja. moet het wel klikken tussen die uh, presentatoren. Maar ja, over het algemeen vinden ze solo-presentaties ja. ook prima, hè? Ja. Jij bent uh, bezig met de Kindermediaweek. Ja. De eerste Kindermediaweek die in september wordt gehouden. Ja. Wat is dat? Nou, ik heb uh, gekeken naar het succes van de Kinderboekenweek. 57 e editie op dit moment. En wat gebeurt er in zo'n week? Daar uh, staan uitgevers centraal, daar staan mooie boeken centraal. Daar worden allerlei activiteiten gedaan op scholen, in bibliotheken. Heel succesvol. Als je kijkt naar het gedrag van kinderen, dan zie je dat ze meer met die media bezig zijn dan met boeken. Nou, ik moet niet de plek van die Boekenweek innemen. Het wordt de hoogste tijd om zo'n editie voor kindermedia te gaan maken. Als je dat, dat concreter maakt, ja? wat, wat gaat er dan gebeuren? Nou, we starten op uh, 4 september met een kindertop. Het woord natuurlijk met een knipoog naar de volwassenen. Maar we gaan in Hilversum het gemeentehuis... een vijftigtal kinderen uitnodigen die in debat met de makers treden. En gaan zeggen wat hen nou beweegt bij het volgen van een televisieserie. of telkens naar een bepaalde game toe gaan en ja, daaraan verslaafd raken? Of waarom bezoeken ze telkens dezelfde websites? Dat zijn we. we zijn heel erg benieuwd wat de motieven van die kinderen zijn. We hebben nu een groot onderzoek samen met Jeugdjournaal uh, gehouden. En uh, ja, de bedoeling is dan dat er een soort... ook weer met een resolutie aanbeveling uitkomt... naar de mediamakers uh, en uh, dat zij daar dan rekening mee kunnen houden. Maar het geheel is natuurlijk bedacht om de kindermedia... Uh, zeg maar een week lang centraal te stellen en we hopen dat daar ja. veel aandacht voor komt, uh, om aan te geven a, hoe belangrijk het is en wat voor impact het heeft op de ontwikkeling en het leven van kinderen. Want en... als je over media praat, dan praat je ja. natuurlijk niet alleen over televisie... anders nee, zou het nee, niet nee, media nee, zijn. Nee, nee, Want waar praat je dan, dan over? Dan praat je over publiek en commerciële televisie. Uh, je praat over websites, en dat zijn er ongelooflijk veel. Je praat over gaming, over DVD, hmm. film. En we houden ook een onderzoek, en daarom nou was het leuk dat we het er net even over hadden... Uh, rond merchandise. Wat beweegt ouders er nu om geld uit te geven voor bepaalde producten. Wat doen kinderen ermee? Hoe lang spelen ze ermee? Hoe lang heeft het hun, hun aandacht? Etcetera. Dan hebben we op uh, scholen een aantal activiteiten. In bibliotheken hebben activiteit, Want je ziet daar dat steeds meer media mediacoaches worden van kinderen. Nou, in die week moet er van alles gebeuren uh, rond die media. In de brede zin van het woord. Ja, uh, zijn jullie ook nog uh, in opvoedkundige zin bezig? Want we hebben een vrij harde samenleving. Ja. Kinderen komen uh, gewild, ongewild, toch ja. in aanraking ja. met, met gruwelijkheden. Ja. Uh, is, is, dat een, is dat een punt uh, waarvan je zegt, daar moeten we op letten? Ja, dat is ook de reden waarom wij uh, gestart zijn... opdracht van het ministerie van OCW en toenmalig jeugd en gezin... met mediasmarties. Uh, als je... Uh, naar een kledingzaak gaat... dan weet je precies welke maat kleding je ja. kinderen hebben. Schoenen, je weet naar welke klas ze gaan. Maar met media, terwijl er zo verschrikkelijk veel is... weten ouders niet wat nou geschikt is voor hun kind. Of wat ongeschikt is. Een nou, mediasmart is een online advies aan ouders... waarin ze... Kunnen selecteren op producten of op platforms. En daar zien ze dus een beschrijving van het product. en ze zien een leeftijdsadvies daarbij. Een soort uh, ouderwetse filmkeuring, maar dan in bredere nou, zin. Ja, ja, maar en ook wij halen vooral de positieve dingen eruit. Want je kunt natuurlijk blijven hameren op cyberpesten. en op internetverslavingen, noem alles maar op. Maar de meeste mensen vergeten dat juist die media ook een hmm. hele positieve invloed. Uh, op kinderen kunnen hebben. En wellicht ook die dingen eruit. Wat uh, kun je ervan leren? Hmm. Waar gaan? Het over en ook amusement, daar leren kinderen ook van hoor. Ik bedoel, uh, dat is uh, niet alleen allemaal zo nee. vreselijk serieus, maar het is uh, het, de verschillende doelgroepen zijn belangrijk. Dat zijn de kinderen zelf, maar die hoef je eigenlijk niks meer te leren. Het gaat er nu om volwassenen, in de brede zin van het woord, zie wat daar gebeurt... en uh, laten wij met elkaar die verantwoordelijkheid nemen. Vandaar mijn pleidooi, ook blijf investeren in die kindermedia. Ja. Want uh, dat moeten we serieus nemen. Had jij ik... ooit kunnen denken, toen je als schooljuf... Ja. Waar was het in Den, ja. Den Haag, ja. uh, uh, voor de klas stond... dat je uh, zoveel jaar, 40 jaar later ja. misschien, hè, ja. inmiddels ja. Ja. Uh, met zoveel passie over kindermedia zou kunnen nee, spreken? Nee, dat had ik nooit bedacht. Maar bij alles wat ik doe... En dat is tot op de dag van vandaag heb ik die focus op die kinderen zelf. Niet ja. op organisatie. Wat fascineert jou in kinderen? Nou, de wijze waarop kinderen zich de wereld eigen maken. Ze, zijn, ze, ze treden volstrekt blanco, bijna naïef... maar weliswaar met vol enthousiasme die wereld in. En als je dat goed volgt en ziet... dan is dat het, ja, in mijn beleving het mooiste wat er is. En dat schept natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Want die ja, grote boze ja. mensenwereld is natuurlijk... Ja, kan angstaanjagend zijn, maar zo moet je dat niet benaderen voor die kinderen. En je moet ze stapje voor stapje leren hun weg te vinden daarin. En dat is een heel mooi proces. Nou, ik hoop dat je het nog jaren <laughs> mag volhouden. Ja. En in ieder geval te beginnen met de Kindermediaweek straks u. in september. Fijn dat je hier wilde zijn, Ketis de Dank u. Misschien verrast het je, misschien ook niet. Kinderprogramma's waar kinderen niets van opsteken. Onze stelling dit uur horen niet bij de publieke omroep. Eens, 67 procent. Er moet altijd een educatief ja. elementje bij zitten, hè. Dat is toch ook onze Calvinistische achtergrond waarschijnlijk. Ik dank je wel dat je hier wilde zijn. En oneens natuurlijk, dat weet u, 33 Tot zo dadelijk.